En tot zover het radio nieuws. Funknight. Joep. Twee over vijf precies langs Zatem is het. Tot zeven uur is het langs de wem. Funknight. your body means you want to scream and shock and that's no lie and i'll tell you why 'cause i know i'm the only guy who can satisfy you and be so true and make your body do what i want you to do so come on baby and just be my freak Amerikaanse funk uit de jaren 80 Radiance. And where the freaks at was dat. Langs de band Funk Night is it. En hier is die SOS band. <tied> Hier bij het Langstad Funk Night? Funknacht. Daar ligt nog. Maurice, Messiah, D-Train, Amra, Zapp, Barry, White met een souvenir. Jack, Andrew, Rumor, Enchantment, Jesse, Johnson en haar crew. In het eerste uur daarna nog een heel uur. En dit is een souvenir. Quack filling games is het. Won't be long. Hey, my Is it D-Train, James D-Train-Williams' Just Another Night, is it? Say, say, Ik schrijf weer het ghetto Amen and to Waits man I from the end from the east side Break my love Funky tot 7 uur vanavond, tot Peter Sterrenburg toe En dit is uh, enchantment en feel like dancing Samen met uh, Prince natuurlijk. En mooi is D. Die zat er ook in. Het was in ieder geval de band van Prince. Uit Minneapolis natuurlijk. Zes voor zes, dadelijk hoor je de reclame en het nieuws. Daarna zijn we terug met de tweede uur van Langs en Funk Night. Aflevering 197 alweer. Op deze 27 november 2021. Wat mij betreft, tot dadelijk. En trouwens, dit is Earl Clue and Twinkle. Zoek naar een mooie badkamer, maar wil je niet de hoofdprijs betalen? Bij Sanitair Dump Kaatsheuvel profiteer je van kortingen tot wel 70%. Bij ons vind je een ruime collectie badkamermeubelen, tegels, regendouches, kranen en nog veel meer. Aanmerken zoals Grohe, Villeroy en Boch en Bensanitair Sanitair tegen dumpprijzen. Kom snel langs bij Sanitair Dump, bevrijdingsweg 1 Kaatsheuvel. Of kijk op onze website sanitairdump-kaatsheuvel.nl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 Kleinstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het Radio Nieuws. Gisteren is er op Black Friday ongeveer 70% meer afgerekend met Ideal dan op een gemiddelde vrijdag. Winkeliers hadden een 85% hogere omzet dan anders. Ideal verwerkte op Black Friday bijna 5,4 miljoen betalingen, een nieuw dagrecord. En daarmee werd zo'n 430 miljoen euro aan omzet afgerekend. Afgelopen maandag, aan het begin van de zogeheten Black Week, steeg het aantal Ideal betalingen al met een kwart. Gisteravond werd er vijf keer zoveel betaald als anders. Het RIVM noteerde in 24 uur tijd ruim 22.000 positieve coronatests en het is al de twaalfde dag op rij dat het er meer dan 20.000 zijn. In de ziekenhuizen worden nu 2624 coronapatiënten behandeld, dat zijn er 26 meer dan gisteren. Daarvan liggen er 555 op de intensive cares en dat aantal steeg vergeleken met gisteren met 27 covid-19 patiënten. Demissionair premier Rutte denkt dat strenge maatregelen tegen ongevaccineerden waarschijnlijk een averechts effect zullen hebben. Hij zei op het VVD-congres dat hij dan ook niet van plan is om ongevaccineerden harder aan te pakken. Ook al zou de druk op de zorg afnemen als meer mensen zich zouden laten vaccineren. 60% van de IC-bedden wordt nu bezet door ongevaccineerde mensen. Zo'n 10% van de bevolking is niet gevaccineerd. Rutte hoopt dat er voor kerstmis een nieuw kabinet zal zijn. En de politie heeft een kraakpand ontruimd aan de Amsterdamse Marnixstraat. Het voormalige hotel vlakbij het Leidseplein werd door de krakers al tot Hotel Mokum gedoopt. Ze namen het gebouw zes weken geleden al in naar eigen zeggen als protest tegen leegstand en de uitverkoop van de stad. Het oude hotel Marnix zou al twee jaar leegstaan, maar volgens de eigenaar duurt de verbouwing veel langer dan gepland vanwege corona. Het is in Nederland sinds 2010 verboden om gebouwen te kraken. Het weer bewolkt met in het westen winterse buien ook komende nacht. Het koelt af naar min 1 tot plus 4 met lokaal mist en gladheid en een stevige variabele wind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met winterse buien bij 2 tot 7 graden. Tot zover het Radio Nieuws.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 Bel ons dan vandaag nog of kom langs op ons kantoor aan de Elsenweg 33 A in Waalwijk. Kijk voor meer informatie op EU-routs.nl of bel ons direct op 0416 745 500. Mark van den Hoek, Londraad FM, Funknijden. My girl kom je van die hits uit 1983. Candy Girl natuurlijk. Langs hadden we een funk night. De Funky. Iedere zaterdagavond tussen vijf en zeven. Zeven over zes precies. En dit komt uit de playlist. Change is dit. It It burns me up. Don't let me say you want me now Man, man, man. you are god En dit I Not En daarvoor, die is Steve Hamilton Met het geweldige Mello En channel, souvenir 1984 Langs had er een funk, night 5, vooral 7 precies, en hier is Primetime Met Guilty You're so sweet And beautiful. You're going the And so but I don't know but I guess that's what I do and they I'm die langschatten bij een funk night en ja, nou, dit is zoiets af enkele rack me had. En dat is gelukt ook nog. Bloedje, bloedje, bloedje. <laughs> hou je in van de hoek. Daarvoor word je The System and Dangerous. En dit komt uit de playlist Don McHenry en Scooter. Dan hou je souvenir. Souvenir van Cameo 1983. En we sluiten af met Jen Leslie Holmes. I'm your superman. Probeer het te zijn in ieder geval. Ruim kwart voor zeven. Na zeven uur je Peter Sterrenburg... Your neighborhood, there's a fast talkin', slow walkin' dude. He wears the latest and best. Hero. Change some point of views Gotta set a trend Don't just make be the news Use a charm, you're wit Your personality To cure the cat's Curiosity But it's that style that you read about In all the magazines All that looks could bring That be what it seems Something to learn it From the books If you have it or you don't oh! You'll get it or you won't Een souvenir 1983, dat was stijl. Laatste plaats voor vanavond, een lange plaats. Komt van Jan Leslie Holmes. Na heel veel reclame en nieuws, en dan hou je Peter Sterrenburg in Peters. Platenparade, natuurlijk. Tot de volgende keer weer. Fijne avond verder. De feestbakker van de Langstraat.